Katrien Straatman met het NOS-journaal. GroenLinks, SP en PVDA willen dat minister Koolmees werk maakt... van een verplichte betaalbare arbeidsongeschiktheidsverzekering... voor ZZP'ers. Daarom komen de drie linkse partijen nu met een motie. Bijna drie kwart van alle zelfstandigen is nu niet verzekerd. Meestal vanwege de hoge kosten. Het kabinetsbeleid is om ZZP'ers zelf te laten beslissen... of ze een verzekering willen. De oud-campagneleider van de Amerikaanse president Trump, Paul Manafort... heeft gelogen tijdens het onderzoek naar Russische inmenging... in de Amerikaanse verkiezingen. Dat zegt speciaal aanklager Mueller. Manafort zou hebben gelogen nadat hij had afgesproken met Mueller... om met hem samen te werken bij dat onderzoek. Een groep internationale wetenschappers verzamelt deze week in het Great Barrier Reef bij Australië miljoenen koraaleitjes. Ze hopen dat in zo in grote bassins in de oceaan kunstmatig nieuw koraal kan worden gekweekt. De afgelopen jaren is het koraal in het Great Barrier Reef sterk aangetast door het uitzonderlijk warme water. Ook een team van de, van de TU Delft doet mee aan het onderzoek. Venezuela krijgt ruim 8 miljoen euro aan humanitaire hulp uit het noodfonds van de VN. Het geld is onder meer bedoeld om jonge kinderen en zwangere vrouwen eten te geven. Bijna 1 op de 8 Venezolanen is ondervoed. Ook UNICEF geeft extra geld aan Venezuela. Dat geld gaat onder meer naar vaccinaties tegen de mazelen en naar de behandeling van malaria.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 Nog altijd flinke vertraging na een ongeluk op de A1 richting Amsterdam. Bij knooppunt Watergraasmeer, 14 kilometer. De vertraging is daar veel meer dan een uur. Op het knooppunt is de verbindingsweg naar de A10 richting Haarlem nog altijd afgesloten. Op de ring van Amsterdam zelf de A10, bij Zeeburg. 3 kilometer file, twee rijstroken zijn er dicht, kost je ongeveer 10 minuten. Op de A208 van Haarlem naar Velzen, voor de aansluiting met de A22, 2 kilometer, kost je ongeveer een kwartier. En op de N201 van Hilversum naar Uithoorn, voor de aansluiting met de A2, 4 kilometer, ook daar is de vertraging een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Running. Head out on the highway looking for adventure. And and with the Het Ritme van de herfst These words are my own uh, yeah. uh, hey. some together The combination D -E is is yeah, what uh. I do And I was gonna lay it down for you I tried to focus my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 All right, Z. Some more Red Bull and I get home till about 6 o'clock Oh, oh, when I need to read it Tomorrow it doesn't matter Turn that music up till the wind just start to shatter Cause you're the only one who can me on my feet And I can't even dance Everybody here is staring at the outfit that you're wearing Love it when they check you out